Het los journaal door Megens. Minister De Jager moet de bonussen bij banken veel harder aanpakken. Dat vindt een kamermeerderheid van gedoogpartner PVV... en de oppositiepartijen PVDA, SP en GroenLinks. De PVV wil het verst gaan. Die partij wil bonussen verbieden van de staatsbank ABN AMRO... en de banken die staatssteun hebben gekregen... zoals ING, Egon en SNS Reaal. Met die banken moeten de bonussen over de afgelopen jaren worden teruggegeven of anders 100% worden belast. De jager zei in Goedemorgen Nederland op Radio 1... dat hij de banken zal houden aan de eerder afgesproken code. Daar staat onder meer in dat er alleen bonussen mogen worden uitgekeerd... als er winst wordt gemaakt. Als uh, blijkt dat er afspraken zijn gemaakt op basis waarvan ik ze wel kan terughalen... bijvoorbeeld omdat er geen winst is, zal ik dat wel doen. Maar als uh, banken ze heel precies houden aan de afspraken destijds die zijn gemaakt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 Volgens berichten is het vuur geblust en ook komen er rookpluimen uit reactor 3. Dat is volgens Japanse autoriteiten waarschijnlijk stoom. Technici proberen de reactoren van de centrale met zeewater af te koelen. Ze moesten vanochtend het werk een paar uur staken nadat de concentraties radioactieve stoffen waren gestegen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat er buiten Japan geen te hoge concentraties radioactieve stoffen zijn gemeten. De WHO roept landen op om geruchten over radioactiviteit te ontkrachten. Ze zijn volgens de organisatie schadelijk voor de publieke opinie. In Bahrein zijn zeker vijf betogers omgekomen toen het centrale plein in de hoofdstad Manama door de oproerpolitie werd schoongeveegd. Dat heeft de leider van de oppositie in het parlement gezegd. Eerder werd al gemeld dat er twee politiemensen waren omgekomen. Ordentroepen kwamen vanochtend kort na zonsopgang het Parelplein op. De politie gebruikte traangas en de demonstranten gooiden met brandbommen. Boven het plein vlogen helikopters en er was zwarte rook te zien. Gisteren kondigde de koning van Bahrein voor een periode van drie maanden de noodtoestand af. De Koninklijke Marine heeft een Duitse onderzeeboot uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Dat gebeurde al anderhalf jaar geleden, maar dat is pas nu bekendgemaakt omdat de Duitse autoriteiten de informatie moesten bevestigen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 En dit is de ANWW Verkeersinformatie met een video op de A28. Vanuit Utrecht in de richting Amersfoort. Daar staat de Zee Soesterberg en Leusen Zuid, drie kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Er zijn weer goede deals bij KPN, onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 KRO Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman 50 plus, de politieke partij verzet zich tegen het plan om ouderen met inwonende kinderen op hun AOW te korten. Het Anne Frankhuis richt de schijnwerpers nu op Margot Frank. Docenten pikken... Kinderen met ADHD er zo uit. Drukte, spullen kwijt, veel kletsen, niet meteen adequaat reageren... op gedrag van klasgenoten of op mijn aanwijzingen. En je ziet het bij behoorlijk veel kinderen ook aan de, aan de ogen. En uiteraard het nieuws uit Japan, Libië en Bahrein. En ook nog het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. AOW'ers met volwassen kinderen krijgen voortaan een lagere uitkering... als het aan minister Kamp van Sociale Zaken ligt. Want volgens het plan worden alleenstaanden dan beschouwd als samenwonenden. En dan krijgen ze 50% van het minimumloon in plaats van 70. Moeten die kinderen voortaan natuurlijk wel ook bij die ouderen inwonen. En daar is Jan Nagel, de partijvoorzitter van 50PLUS, buitengewoon nijdig over. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom? Nou, kijk... Uh... Om te beginnen uh, doen ze alsof ze iets nieuws hebben uitgevonden... terwijl deze situatie eerder na de oorlog heeft uh, bestaan... met heel veel ellende. En het is niet voor niets dat het toen is afgeschaft... dat kinderen niet onderhoudsplichtig werden voor ouderen. Want dat wordt het in dit geval uh, als ouderen gekort worden... Ja. tot 50 van het minimumloon. Ja. ja, dan moeten die kinderen gaan bijdragen. Ja, maar die kinderen die wonen daar toch ook gewoon in? Uh, ja, maar als je nou een kamer verhuurt dan een anders... Ja. Uh, dan woont er ook iemand in, heb je ook inkomen. En het gevolg is, uh, je moet eens nagaan hoe oud zijn die kinderen die inwonen. Want we praten over mensen van 65 jaar en ouders. Dan heb je het waarschijnlijk over veertigers. Waarom wonen die bij hun ouder in? Uh, in heel veel gevallen om te verzorgen. Nou, als je die financieel uh, dat onaantrekkelijk gaat maken... en ze gaan de deur uit, en, uh, ja, dan uh, zorg je ervoor dat de ouderen langer... Uh, niet meer langer zelfstandig kunnen wonen... in de verzorging moeten... en dan werkt het aanverrechts, wordt het alleen maar duurder. Uh, je mag kinderen niet belasten... met de kosten van hun ouders. Nee, maar u zegt, uh, als die kinderen in de veertig zijn... en zo nog thuis, dan zijn, zijn ze waarschijnlijk daar thuis... om verzorgd te worden, maar ze hebben wel een baan... en ze krijgen wel een inkomen. Dus kennelijk hoeven ze ook weer niet zo verzorgd te worden. Ja, maar... Uh... Dat inkomen kan vaak heel laag zijn. Dat hebben ze misschien ook voor de toekomst nodig. Uh, het is niet meer van deze tijd in de individualisering... dat kinderen onderhoudsplichtig voor hun ouders worden. En uh, waarom zou je dat doen? Uh, want je hebt het dan over inkomen, maar bijvoorbeeld uh, uh, 65-plussers... Ja. die alleen wonen en wel dat hoge inkomen krijgen... maar bijvoorbeeld een groot pensioen hebben. Ja. Die hebben dat ook niet nodig. Ja. Of als je een kamer verhuurt, of als je aandelen hebt... en je krijgt dividend, noem maar op. Er zijn, hier wordt dus één geselecteerde groep eruit gepakt, met als gevolg dat als ze denken, het is financieel niet meer aantrekkelijk, ik ga de deur uit, ja. dat die ouderen onverzorgd achterblijft, ja. dan is er zorg nodig, of de ouderen kan niet langer zelfstandig wonen. Om hoeveel mensen gaat het? Nou, dat is de vraag. Het gaat om een beperkte groep, en uh, het zet amper zo aan de dijk. En het is ook onrechtvaardig. Dus ik hoop dat dit uh, het liefst in de Tweede Kamer... maar desnoods in de Eerste Kamer verworpen wordt. Ja, maar goed, u zegt ik ben tegen, ik ben boos. Het is onrechtvaardig. Ik zeg gewoon kalm, dit is een uh, onderdag voorstel. Ja, We maar die goed, situatie... u weet ook niet om hoeveel mensen... het gaat hier de dupe van worden. Dus misschien zijn uh, niet, het maar exact, niet exact, want het is net. Ja, als het maar enkele zijn, uh, dan is dat geen reden om het niet te doen. En bovendien zet het dan ook nog weinig zo aan de dek. <laughs> zo ken ik u weer. Goed, u hebt afgelopen weekend bezoek gekregen... van de staatssecretaris van Sociale Zaken, zomaar opeens... Komt hij vaker over de vloer, deze Fred Teve? Uh, nee, hij komt niet vaker over de vloer. Ik ken hem wel natuurlijk. Uh, hij was lijsttrekker bij Leef Nederland ja. toen ik voorzitter was. Ja. Heeft hij twee zetels gehaald en uh, de politiek geleerd. Ja, kwam hij oude herinneringen ophalen of kwam hij -ie voor uh, iets anders? Dat heeft hij ook gedaan. Hij was bovendien, uh, ik was voorzitter van het Max Eulencentrum. Ja. En toen ik de politiek weer in wilde uh, en een opvolger zocht, werd hij dat. Want hij schaakt ook. Ja. En uh, dus uit die omstandigheden ken ik hem redelijk goed. Maar kwam hij oude herinneringen ophalen of een potje schaken? Uh, we hebben niet geschaakt. We hebben wel wat oude herinneringen opgehaald. Maar hij kwam duidelijk voor iets anders. Waar kwam hij voor? Hij wilde weten hoe uh, 50PLUS uh, aankeek tegen de huidige regeringscoalitie. Want hij vreest dat uh, na de verkiezingen op uh, 23 mei... deze coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid zal behalen. Ja, en dan wordt het natuurlijk heel lastig om bepaalde wetten er doorheen te krijgen. Hebt u hem toch ook tegen hem gezegd... je krijgt uh, wel steun van mij, maar dan moet je dat plan van die AOW eens, moet je loslaten... Uh, nee, om te beginnen uh, moet heel duidelijk zijn dat uh, ik had overlegd ook met onze vicevoorzitter dat wij helemaal niet in een positie zitten dat we op dit moment ook maar zouden willen onderhandelen. Uh, we wachten eerst de eerste Kamerverkiezing af, dan zien dan we moet de, de definitieve situatie. zetelverdeling ook duidelijk worden. Exact. En vervolgens hebben wij voor de verkiezingen, en dat telt dus ook na de verkiezingen, gezegd: als we ooit al zouden willen onderhandelen, dan moeten we eerst 100 euro extra uh, per jaar komen voor de AOW'ers, want die zijn in koopkracht dit jaar geweldig achtergebleven. Ja. En dat betekent niet dat als wij die 100 euro zouden krijgen voor al die AOW'ers ja, dat we dan uh, uitgeleverd zijn. Nee, dat is een voorwaarde om überhaupt ooit nog eens een keer in onderhandelingen te komen ja. die bijzonder moeilijk zullen worden, omdat de verschillen met 50 plus enorm groot zijn. En ja. we merken dat ook uit de reacties uit onze achterban. Ah, goed, klaarblijkelijk. En neemt hij u wel serieus genoeg om bij u langs te komen, deze Fred? Uh, en u zou wel eens van levensbelang voor hem kunnen zijn in de Eerste Kamer... mocht de coalitie daar net geen meerderheid hebben. En daar ziet het ja, volgens sommigen in ieder geval wel naar uit. Ja, ze zitten, alle zetels zijn verdeeld in de uh, restzetels ook. Ze zijn natuurlijk aan het uh, rekenen. De SGP heeft misschien een zetel waar ze wat mee kunnen. Maar ja, dan moeten ze allemaal concessies doen. Ja. Zoals de VVD in strijd met zijn verkiezingsprogramma al gedaan heeft. Met bijvoorbeeld de koopzondag. Ja. Ook niet aantrekkelijk. Nee. Dus ja, we moeten die situatie in mei afwachten. Ja. En uh, 50PLUS zal dan uh, heel nauw met zijn achterban overleggen... Uh, hoe verder te opereren. Maar... Er moet sowieso iets met de AOW gedaan worden. Ja. Bij de VVD zouden ze wel zeggen, hij heeft eindelijk macht, die nagel. Nou, dat weet ik niet. Dat moet eerst in mei blijken. En, uh, het gaat niet om macht. Het, uh, de mensen zijn zo in koopkracht achteruit gebleven, achtergebleven. Ja. Dat, ja. Mensen met alleen AOW en een klein pensioentje. Dat het is broodnodig en rechtvaardig dat er iets aan gebeurt. Ja, goed, die onafhankelijke senaatsfractie, uh, die OSF... daar zou uh, u dus baat bij kunnen hebben. Hè? Uh, en de regering dus niet. Uh, het heeft in de krant gestaan, er zijn gesprekken geweest... en de OSF is zich nu aan het beraden... En dat wachten wij af. Uh, ik kan daar op dit moment helaas niks aan toevoegen. OSF klinkt een beetje als een uh, geheime dienst achter het Gordijn eerlijk gezegd, vindt u niet? Nee, nee, nee. OSF, dat is de onafhankelijke senaatsfractie. Ja. Dat zijn een aantal hele leuke en goede provinciale partijen. Ja. Zoals de Fries Nationale Partij, Partij voor uh, Zeeland, Oudere Partij in uh, Noord-Holland, uh, noem maar op. En die vormen samen een, uh, een geheel en hebben een senaatzetel. Goed. Uh, de boodschap van uw kant is duidelijk. Handen af van de AOW en als kinderen thuis wonen bij de ouderen... dan moet u die ouderen vooral niet korter. Is het uw boodschap aan Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken. En anders is er voor zover er überhaupt al sprake is... van steun voor het kabinetsbeleid van uw partij al helemaal geen sprake Dit meer. is een erg plan. Jan Nagel, ik dank u wel. Twee zonen met ADHD en een dochter met ADD. En ik heb zelf ook ADHD. Dan zeg je eigenlijk...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 In vrijwel elke klas, namens en heren, zit een kind met ADHD. En vaak bezorgen zij de leerkracht extra werk. En daarom dringen scholen bij ouders aan op behandeling. Hoort u in deel 3 van Alle Dagen heel druk gemaakt door Ooy Hikkens. Ik begrijp net van Syberen, iets dus wat ik zelf ook al een beetje doorhoud. Met jullie gekletst en stoort. En waarschijnlijk niet alleen Sibren, meer kinderen. Siberen wil graag zijn werk afmaken. Dus kunnen de monden dicht? Ja. Tessa? Goed zo, dank jullie wel. Het meisje rechts achter in de hoek heeft ADD. Het meisje in het midden van de klas heeft ADHD. Het jongetje hiervoor aan heeft het ook ongeveer een jaar geleden ongeveer vastgesteld. En ja, ik zie het vrij snel. Ja. Waar ziet u het aan dan? Je ziet het aan gedrag. Uh, drukte, spullen kwijt, uh, veel kletsen. Uh, niet meteen uh, adequaat reageren op gedrag van klasgenoten of op, op mijn aanwijzingen. En je ziet het bij behoorlijk veel kinderen ook aan de, aan de ogen. Kinderen kunnen een soort, laat ik het een, een holle blik noemen, of een afwezige blik. Of Ze kijken heel aan, maar dan kijken ze ook weer niet aan. is dus alsof ze ver weg zijn. Dat hebben ze niet allemaal hoor, maar vrij veel. Ja, daar kan je het allemaal aan zien. Leerkracht Michiel Lapon van de Haanstra School in Leiden pikt ze er zo uit. Kinderen met een stoornis. En die kinderen zorgen voor problemen in de klas. Absoluut. Als een kind bijvoorbeeld voortdurend geluid maakt... of voortdurend vragen komt stellen... terwijl je iets net hebt uitgelegd... of je bent met een ander kind in een gesprek... dat ze er dwars doorheen komen praten. Ja, dan kan het heel storend zijn. Heeft u daar tijd voor als u ook nog aan 28 andere les moet geven? Nou, dat is... Uh, laat ik het positief formuleren. Dat is een uitdaging. En dat kan er dus soms inderdaad ook gewoon niet. En dan is het heel erg kies... ja, help ik kind A of help ik kind B. Want er zijn ook kinderen die niet speciaal gedragstoornis hebben, maar die gewoon moeite hebben met spellen... om maar eens wat te noemen. Ja, die moet je ook helpen. Ja, en dan moet je jezelf eigenlijk in twee knippen. En dat gaat niet. En hoe groter een klas wordt... hoe moeilijker dat in twee knippen gaat. Dus daar zit een heel erg groot probleem. Vroeger was een druk jongetje gewoon een druk jongetje. Nu heeft hij ADHD. Vroeger was een ongeconcentreerd meisje dromerig. Nu heeft het ADD. Met de enorme toename van het aantal diagnoses... is het gebruik van medicatie ook flink toegenomen. De afgelopen vijf jaar zelfs verdubbeld. Vaak op aandrang van scholen. Waar leerkrachten moeilijk met ADHD-kinderen kunnen omgaan. Ja, zeker. Als school worden wij, uh, zijn we natuurlijk erg bezig met het kind nu. We leven wat dat betreft hier in het hier en nu als school. Dat is ons eerste belang. En ja, we kijken wel degelijk ook naar de lange termijn. Maar... Uh, als school staan wij soms ook met onze rug tegen de muur. We willen die kinderen erg graag helpen. En dan is Ritalin, ook al is het een paardenmiddel, wel iets wat werkt. Tenminste, het kan werken. Want er zijn kinderen bij wie het niet aanslaat of maar een klein beetje aanslaat. Dus ja, waarom zou we een troep in iemand stoppen als het toch niet werkt? Ik ben Job en ik ben zeven jaar. Wat ben jij voor jongen, Job? Uh, nou, bijzonder. Een bijzondere jongen. Ja. Hoezo ben jij bijzonder? Dan je moeder misschien. We ja, vragen nu even aan jou. De rik doen. En iemand zegt, stap en hou op en dan luisteren ze je niet. Je pakt iemand zijn speelgoed af en die geeft je niet terug. Eigenlijk had hij het al op de, op de peuterspeelzaal. Daar was hij ja, heel druk en uh, altijd aan het rennen. Heeft hij heeft wel twee oudere broers. Dus eigenlijk dacht ik ook, dan ja, probeert hij zich aan op te meten. Toen moest hij op een gegeven moment naar groep 1. Eh, zat op een school waar best wel wat, wat, wat een groeischool was. Zeg maar. Ik zat hier gelijk in groep 2. Nee, zat in groep 1. Nee, groep 2. Mama is nu aan het praten. Net was jij aan het praten. Ja, Ja, ik niet. En toen kwam hij in een klas met dertig kindertjes. En eigenlijk, uh, ja, hij was eigenlijk niet te, te remmen. Ik merkte ook wel dat hij heel erg... Uh, Prikkelbaar was. Dus als er kindertjes hem aanstuurden en aanspoorden... dan ging hij de volle in, zeg maar. Nou, op een gegeven moment zei de school waar hij toenmalig op school zat... Zei we, nou, ik denk dat hij naar speciaal onderwijs moet. Gemma, de moeder van Job, bij de nieuwe school werd ook wel gezegd... Van, uh, medicatie is noodzakelijk, wil het hier uh, kunnen functioneren? Absoluut. Ouders die vraagtekens zetten bij het slikken van pillen... voelen zich door de school van hun kind onder druk gezet... Leerlingen hebben niet meer gedragsproblemen dan vroeger. Volgens hoogleraar gedragswetenschappen Kees van der Wolf. Uh, we weten er meer van en daardoor lijkt het alsof het is toegenomen. Maar het is uh, niet zo dat als je meer weet dat het, dan ook, uh, dat het dan ook meer voorkomt. Het gevolg van het denken in problemen is dat lastige kinderen te snel naar het speciaal onderwijs worden doorverwezen. Ja, we hebben in Nederland een etikettenmachine ontwikkeld. Wordt dat probleem eigenaar maken of het oplakken van het etiket? Wordt dat ook wel eens gedaan door docenten die daar geen expertise in hebben? Dus met andere woorden, door, door leken? Ja, dat, dat, die leken, die leerkrachten zijn, zijn niet echt leken natuurlijk. Ze, weten, ze hebben in hun opleiding wel wat gehad over pedagogiek en psychologie. Maar ze zijn geen psychiater of orthopedagoog. Maar ze hebben wel geleerd om het, om het jargon of de manier van kijken naar die kinderen... om dat over te nemen. En dat is wel toegenomen. Dus ik noem dat het wassende water van de leerlingenzorg. Er komen steeds meer zorgprofessionals in scholen, wat voor een deel goed is. Maar wat misschien een beetje is doorgeslagen. Vooralsnog komt het overgrote deel van de ADHD-kinderen... in aanraking met de jeugdzorg. En de meeste slikken pillen om de symptomen van ADHD te onderdrukken. Als je het hebt, dan groei je op vergaal gerad. Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. Dat hoort u morgen. Alle dagen heel druk. En vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen goedemorgennederland. .no. Straks, het Anne Frankshuis huis richt zijn schijn schijnwerpers nu op de zus, Margot Frank. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Een schrijver mag de werkelijkheid vervormen. Mag gewoon schrijven wat hij of zij wil. Toch keek ik vreemd op toen ik in een vooraankondiging van een uitgever las... dat Anna Enquist verhalen gaat publiceren... waarvan er één speelt op 14 mei 1940 dat Rotterdam werd gebombardeerd. Mevrouw Enquist, een ook door mij zeer gewaardeerd auteur... vertelt in dat verhaal dat een Duitse officier gewond raakt op die dag... en geopereerd werd door een Rotterdamse chirurg... Een zwarte dokter, schrijft ze, die later gedeporteerd zou worden. Hoe ver is Anna Enquist van de werkelijkheid af? Gebeurde er iets dat lijkt op haar verhaal? Ja en toch nee. Wat gebeurde er dan wel? De Duitse generaal Student reed op 14 mei... door het hevig brandende Rotterdam naar een noordelijke wijk... om nog een en ander te regelen met de Nederlandse commandant Scharro. Student arriveerde bij het huis omringd door zijn lijfwacht. Plotseling klonk er geschreeuw en viel er schoten... De nerveuze bodyguards van Student dachten Nederlandse sluipschutters te zien... en openden het vuur. Dat was niet het geval. Wel ketste een van de Duitse kogels van een muur af... en drong in het hoofd van generaal Student. In vliegende vaart reed het natiegezelschap naar het ziekenhuis aan de Koolsingel... dat overigens voor de helft ook verwoest was. Student moest onmiddellijk geopereerd worden. In 1990, bij de herdenking van het bombardement... sprak ik met de chirurg van toen... Van Staveren, een blanke man overigens. Wat dacht hij toen die dat kapotte hoofd van die student zag? De chirurg antwoordde in die uitzending: Ik dacht, zal ik er even in roeren, gelach in de studio. Dat gebeurde overigens niet. Student werd geopereerd, overleefde en zou later voor Hitler ook nog even Kreta veroveren. Nogmaals, Anna Enquist mag schrijven wat zij wil. Maar wat 14 mei 1940 in Rotterdam betreft hou ik het liever op de werkelijkheid. Zij koos Postema. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Dit is een nummer uit 1968. Oorspronkelijk Engelstalig. Gezongen toen door Margaret Whitening. Voor François Zardy, die u gaat horen, opnieuw gearrangeerd. Van het tekst voorzien door Serge Gensbourg. Comment het Adieu. Hier is She François Zardy met Command te dire adieu. Het is zes minuten voor half elf het Anne Frank. Huis heeft een nieuw uh, project. Anne Frank kent u natuurlijk, wereldberoemd. Maar haar zus Margot, daar weten we eigenlijk weinig van. Bij dat Anne Frank Huis wordt nu een tentoonstelling georganiseerd over Margot Frank. En de samensteller van die tentoonstelling is Thereseen da Silva, als ik het goed uitspreek. Mevrouw da Silva, goedemorgen. Ja, dat doet hij heel goed. Dat is mooi. Wat maakt Margot Frank eigenlijk interessant, behalve dat ze de zus van is? Nou, Margot Frank is uh, een gezinslid uh, waar, uh, van uh, de familie Frank. En heeft eigenlijk gewoon precies hetzelfde meegemaakt als haar zus Anne. Alleen wij kennen haar niet uh, zo goed als dat we Anne kennen. Want Anne heeft een dagboek bijgehouden en daarin heeft ze heel veel verteld over wat zij meemaakte. Ja. Maar Margot heeft eigenlijk uh, hetzelfde meegemaakt. Ja. En heeft misschien zelfs ook een dagboek bijgehouden, maar dat is niet bewaard gebleven. En het is interessant om iets meer van haar te weten. Ja, ik wou u vragen had Margot dan ook een dagboek, maar dat weten we dus niet zeker. Nou, in, in het dagboek van Anne Frank uh, schrijft Anne dat ze elkaars dagboek uh, uh, aantekeningen uitwisselen. Dus dat, is, dat zegt genoeg. Dus er was een dagboek van Margot. Maar hoe omvangrijk dat is geweest... En, uh, in ieder geval, het is niet gevonden... en uh, weten wij dus heel weinig wat Margot zelf heeft meegemaakt... en wat zij daarvan vond uh, tijdens die onderduikperiode. Ja, behalve dan wat Anne daarover schrijft... want ze noemt haar wel in haar dagboek. Absoluut, ja. Dus uh, wat weten we eigenlijk van deze Margot? Nou, we weten eigenlijk best heel veel van uh, Margot. Uh, we hebben heel veel collectiestukken die zijn van haar bewaard gebleven. Brieven die ze heeft geschreven naar familieleden, naar vrienden. En we hebben uh, de laatste twee jaar heel veel mensen geïnterviewd die Margot heel goed gekend hebben. En uh, wij weten dat Margot een heel rustig meisje was. Heel serieus, heel sportief. In tegenstelling tot haar zus Anne. Die was helemaal niet sportief. Ze kon erg goed leren. Had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Kortom, maar was een heel knap en evenwichtig meisje. Ja, maar hoe dat verder in het achterhuis verder ging, dat weten we dus niet precies, want daar is dan niet zo heel veel van bewaard gebleven. Daar is dan niet zo heel veel van bewaard gebleven. We weten wel dat, uh, dat Margot was een heel extrovert meisje, uh, die heel weinig van zichzelf aan de buitenwereld gaf. Maar uh, bijvoorbeeld uh, een van de helpers, Beb Voskuil, die heeft heel veel contact gehad met, uh, met de meisjes, want die was zelfs 23, die stond dicht qua leeftijd op Margot... En daarvan weten we wel dat er dat. Er, dat nou ja, dat het natuurlijk ook heel moeilijk heeft gehad. En graag met, met Bert Voskou sprak over wat ze allemaal meemaakten. Maar precies wat dat nou is geweest, ja, daar weten we heel weinig van. Ja, heeft ze dat wel aan Bert Voskou gezegd? En weten we dus ook wat ze heeft gezegd tegen hem? Nee, nee, want Bert Voskou is vroeg overleden. Dus wij weten dan weer van haar kinderen een beetje meer, van Margot. Maar daar, daar, daar, daar gaat die tentoonstelling niet echt over. Want als je, je, je moet wel echt een, een goede bron hebben... wil je over die periode van Margot iets zeggen. Ja. Maar Margot had een interessant leven... en is natuurlijk ook net als Anne omgekomen in Bergen-Belsen. Uh, en we hebben wel iemand gesproken... die uh, naast Margot Frank in de uh, ziekenbarak in Auschwitz heeft gelegen, bijvoorbeeld. Juist. En wat zegt hij over haar laatste dagen? Uh, nou, dit was in Auschwitz. Haar da ja. laatste dagen waren in Bergen. Zo, maar hè? in Auschwitz, ja, dat, dat is heel karakteristiek voor Margot. Uh, Anne, die werd in de, in de Auschwitz, in de barak, uh, moesten alle gevangenen moesten hun armen uitsteken. En Anne werd eruit getrokken omdat ze onder de, de schurft zat. En Margot uh, uh, is toen flauwgevallen, Heeft gedaan alsof ze flauw viel om maar bij haar zusje te blijven. Zorgzaam. Uh, ...zoals ze was en dat karakteriseert haar. Dus ze heeft samen met uh, Anne in de ziekenbarak gelegd... ...terwijl zij eigenlijk helemaal niet ziek was. Konden de twee zusjes eigenlijk goed met elkaar opschieten? Ja, Anne Margot is 3,5 jaar ouder. Ja. En uh, ja, in hoeverre kun je goed opschieten met een jonge zusje... ...die heel anders is dan jij. Maar iedereen zegt dat, uh, dat het uh, leuke zusjes waren... Die, uh, die, uh, die, die, ...die op zich goed met elkaar ...op konden schieten, maar ook heel veel dingen apart deden. Nou ja, heel bekend, dat, zo gaat dat met zusjes. Ja, goed. Um, waarom is het zo belangrijk dat Margot nu uit de schaduw komt van Anne? Nou, dat is belangrijk uh, om haar recht te doen. En zij zou dit jaar 85 jaar geworden zijn. Uh, en wij willen, zeg maar... Zij heeft ook ondergedoken gezeten in, uh, in, in het achterhuis. En wij vonden het heel belangrijk om juist dit jaar uh, Anne of Margot deze aandacht te geven. Wat kunnen we allemaal zien van haar op die tentoonstelling? Nou, veel uh, originele stukken van haar. Brieven die ze heeft geschreven, fotoalbums... Uh, maar ook getuigenissen, dus mensen die over haar praten... die haar heel goed gekend hebben. Ze was heel sportief, uh, dus ook een, bijvoorbeeld een roeimedaille die zij heeft gewonnen in 1940... Zij was uh, veel geloviger dan Margot. Haar Joodse identiteit. daar was ze zich heel van bewust. Maar nou, daar staan, daar liggen stukken van Margot zelf over, uh, over haar Joodse identiteit. Goed, en u hebt 15 klasgenoten van Margot nog bij uh, elkaar gekregen voor de opening. Hoe, dat hebt, was... u dat, hoe hebt u dat van elkaar gekregen? Ja, dat was geweldig. Nou, dat is een hele. we zijn er jaren met dat onderzoek bezig om zoveel mogelijk mensen op te sporen die er nog zijn. Ja. Die en Anne en Margot, maar ook de andere onderduikers gekend hebben. En ja, het resultaat was vijftien die er gisteren allemaal waren. Dus het was. Dat was heel bijzonder. Goed, wanneer gaat de tentoonstelling echt uh, van start? Nu. nu. Gisteren, bij, gisteren is het geopend en iedereen kan hem nu bezichten. Het is een kleine tentoonstelling, dat moet ik er wel bij zeggen. Ja. Maar hij is uh, ja, heel interessant. Mevrouw Da Silva, hartelijk dank. Geen dank. Half elf bijna, dames en heren, tijd voor ons om af te ronden... en het woord te geven aan Ebro, want die is met de bus op weg. Tenminste, we zagen hem nog wel heel dicht bij huis staan vanochtend. Waar ben je? Hij staat heel dichtbij, Sven. Hij staat om de hoek van het Mediapark. op de oprijlaan van Siska Dresselhuis. Het is hier heel rustig, lekker lommerrijk. En we gaan straks met haar praten. en met onze luisteraars praten. over doorwerken na je 65ste. Maar eerst het journaal met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Japanse leger is bij de kerncentrale Fukushima... gestopt met het bluswerk met helikopters, melden Japanse media. In een van de reactoren was vanochtend opnieuw brand. Uit een andere kwam stoom. De Japanse keizer Akihito is diep verontrust over de crisis in zijn land. Hij hield voor het eerst sinds de zware aardbeving en de tsunami een toespraak op tv. En betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en de nabestaanden.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 Minister De Jager moet de bonussen bij banken veel harder aanpakken, vindt een kamermeerderheid van gedoogpartner PVV en oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. De Jager zei zojuist hier op Radio 1 in Goedemorgen Nederland dat hij de banken zal houden aan de eerder afgesproken code. Daar staat onder meer in dat er alleen bonussen mogen worden uitgekeerd als er winst wordt gemaakt. Andere maatregelen gaan hem te ver.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 Met Ebro Oemar. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ebro Oemar... en vandaag spelen we een thuiswedstrijd. We staan in Hilversum. Dit is het stukje Nederland waar radio- en tv-makers... hun geld verdienen tijdens hun werkzame leven. Maar wanneer houdt dat werkzame leven op? We horen dat de pensioenleeftijd vanwege economische... en demografische ontwikkelingen omhoog moet... maar vakbonden zijn erop tegen... Toch zijn er mensen die er niet over pijnzen om op een dag hun werkpasjes in te leveren... en thuis te gaan zitten knutselen, breien, piano spelen of actieve opa en oma te zijn. Onze stelling van vandaag luidt. Doorwerken naar je 65 e is geen straf, maar een vanzelfsprekendheid. En u kunt met ons meepraten door te bellen, te mailen of te twitteren. U kunt bellen naar 0800-1121, mailen naar premtime.ntr.nl... of twitteren naar het premtimeradio1. Welkom bij Premtime. Deze week is het boek uitgekomen dat de titel Doorwerken naar je 65ste heeft. Het zijn interviews die zijn geschreven door Siska Dresselhuis en we hebben haar in de bus zometeen. Aan de telefoon hebben we actrice Carrie Tefse, wie kent haar niet? En ook aan de telefoon hebben we Hans Bovenberg, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Tilburg. Ik begin met Siska... We kennen elkaar langer dan vandaag, dus we gaan putuëren. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Hallo Ebro. Hallo Siska. Even jouw reactie op de stelling. Doorwerken naar je 65 is geen straf, maar vanzelfsprekendheid. Nee, ik zou willen zeggen, doorwerken naar je 65 is geen straf, maar een zegen. En vanzelfsprekendheid vind ik het niet, want het heeft alles te maken met je gezondheid. Als je kunt, moet je het doen, en als je het niet kunt, ja, dan houdt het op. Je zegt, als je kunt, moet je het doen, maar niet iedereen mag het doen natuurlijk. Nou ja, mogen, dat is een punt. Uh, in de meeste cao's staat dat 65 de pensioenleeftijd is. Maar een cao is niet een van God gegeven wet. Daar is over te onderhandelen, daar is over te praten met je werkgever. Als jij cao beslist voor jou dat je moet stoppen op die leeftijd. Jawel, maar nogmaals wat ik zeg. Een cao, dat, is niet, uh, dat zijn niet de stenen tafelen van Mozes door God gegeven op een dag. Daar kun je gewoon ook over praten. Je kunt tegen je baas zeggen, baas... Als je zegt baas, lijkt me erg ouderwets, maar uh, ik zou eigenlijk wel door willen. Wat vind jij daarvan? Kijk, als een baas het per se niet wil, dan houdt het op. Heb jij het gedaan? Ik heb het niet gedaan. Ik heb twee jaar voor mijn uh, stoppen bij Opzij heb ik gezegd dat ik ging stoppen. Omdat ik dacht, uh, het moet toch een keer, laat ik het nu maar doen. En dan kan ik daarna op ja, ja. een uh, uh, nog goede leeftijd met een freelance bestaan beginnen. Waarom wilde je dat? Waarom stoppen en dan toch doorwerken als freelancer? Wat zou ik anders moeten gaan doen, Nou, nog even? langer doorwerken. In mijn baan als hoofdredacteur. Nou, ik moet je zeggen dat uh, ik heb dat 27 jaar gedaan... en dan krijg je toch van mensen te horen... wordt het niet eens tijd enzovoort, moet het niet eens frisse wind. Nou, oké, okay, frisse wind, ga je gang. Ik ga mijn eigen frisse wind dan in mijn eigen leven als... ZZP'er opbouwen. Ja, maar dat is saai. Dan kom je opeens van de redactie van een kantoor met pasjes en status. En dan opeens ben je die eenzame ZZP'er. Heerlijk. Bovenop op de werkkamer. Heerlijk. Ik heb mijn werkkamer Geen dus Geen IT-afdeling meer. Geen IT-afdeling. Ik ben zelf enorm handig. Ben ik met alle computerspullen. Nee, oh, daar heb ik een man voor. Maar. Um, Echt waar? Ja, uh, mijn eigen man. En ook nog een vakman <laughs> op het, tegen tegenbetaling. Nee, maar weet je wat... Natuurlijk mis je je collega's. Natuurlijk mis je het werken met een team en het samen iets maken. Maar wat je niet mist, dat is al het gezeur, al het vergaderen... al het dat ook... gedoe over de functioneringsgesprekken en de oplagen. En gaat de advertentieinkomsten voor of achteruit. Dat zijn dingen die heerlijk zijn om te missen. Waarom ben je dan niet eerder gestopt? Omdat ik het wel heel moeilijk vond om... Uh, toe te geven, ah, het is al moeilijk om toe te geven dat je 65 wordt. Dat is een leeftijd die je liever zo lang mogelijk verborgen houdt. Maar het is ook heel gezond om het een keer wel gewoon hardop te zeggen... want je bent het, dus verberg het niet. Uh, maar je moet er naartoe leven dat je ergens niet meer bij hoort... We gaan zo meteen verder praten en ik hoop ook dan nog dat er mensen gaan reageren. Dus de stelling luidt: doorwerken naar je 65 is geen straf, maar een vanzelfsprekendheid. Bel met 0800 1121, stuur een mail naar Premtime met NTR of twitter naar Premtime Radio 1. We hebben nu even een muziekje van iemand die niet alleen oud is, maar die zelfs dood is en die nog steeds werkt. I'm having such a good time, there's no stopping me now. Freddie Mercury, hij heeft zo'n gelijk. Aan de telefoon hebben we Carrie Tefse. Mevrouw Tefse, kunt u me horen? Hallo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, wat fijn dat u eventjes wilt hangen. Mag ik uw leeftijd verklappen? Ja hoor. Ik heb hier tussen haakjes 73 staan. Van de zomer word ik 73. Ja. ja. En toen Siska Dresselhuis u belde met de vraag of u mee wilde werken... aan het interview voor haar boek, heeft u toen niet geaarzeld... Nee, waarom? Nou, uw leeftijd werd bekend. Nou, de, de, dat heeft iedereen altijd geweten. Want journalisten zijn er gauw bij om altijd je leeftijd te vermelden. Vooral als het over de 50 is. Maar ja, goed, dat maakt me niks uit hoor. Is dat zo? Ook als toen u 50 de ton werd, ben, denk ik maar. Ja, dat zegt u nu. Maar toen u 50 werd, of 40 zelfs, als actrice. Je hoort altijd die jonge actrice zeggen: Ja, als ik ouder word, dan is er geen werk meer voor me. Dan moet ik stoppen. En dan. Ja, bent u daar nooit bang voor geweest? Nou, dat geldt eigenlijk veel meer voor dansers. Een danser die, die um, heeft kracht niet meer om te dansen te doen. Ja. En uh, daar geldt het dus eigenlijk veel meer voor. Maar uh, toneelspelers spelen vaak stukken uh, die het leven voorstellen. Nou, in het leven zijn jonge en oude mensen. Er is van ja. alles natuurlijk, hè? Maar is het niet wat zwaarder dan? Want u staat nog steeds in het theater. Dat lijkt me toch best wel vervelend om elke avond weer naar het theater te moeten... en s'avonds weer terug te moeten. Word je daar op een gegeven moment nou, niet ja, te voor? Nou ja, dat is... Ik... Uh... Nou, te oud. Weet je, ik denk als ik er zin in zou hebben om nog langer in de bus te zitten... dat ik het nog een heel lang vol zou kunnen houden. Maar ik vind het zonde van mijn tijd. Uh, want uh, je krijgt wel een beetje... Als je ouder wordt, dat je denkt, nou, zoveel tijd heb ik niet meer... om dingen te doen die ik nog af wil maken. En ik heb gewoon een paar dingen die ik uh, liever doe dan in de bus zitten urenlang. Dus ja. ik heb wel gezegd, ik wil nu niet meer op tournee. Ja. Dat betekent niet dat ik niet meer werken wil. Want ik werk voor televisie. En daar rijd ik naar een studio en ik ben s'avonds thuis. En ik kan, als ik wil, vroeg naar bed gaan dan... En als ik in theater werk, dan is het meestal twee uur uh, ja. of later. En hoe reageren jongere acteurs op u? Want ik kan me herinneren, vroeger toen ik nog heel wat jonger was, vond ik 40 ontzettend oud. En uh, ja, als je 40 bent, ook, is 70 hoor. ook ontzettend oud. Dus hoe vinden de ja. actrices en de acteurs die met u werken uh, om met een zo'n ja, gereikte actrice eigenlijk... te werken? Ik vind eigenlijk in het theater is het een beetje een leeftijdloze zaak. Want je bent met elkaar aan iets bezig en je vergeet eigenlijk uh, hoe, hoe oud iemand is. Ik heb het zelf meegemaakt dat ik uh, bijvoorbeeld bij het Volkstoneel, daar was uh, me Medial Vedo en die was toen ook uh, in de zeventig. En daar moest een dansje ingestudeerd worden. En ik zat in de zaal en ik, ik dacht opeens. Roest. Als ik in de tram zou zitten, dan zou ik zeggen, uh, mevrouw, ga hier maar zitten. Maar uh, nu het, zeg ik, medisch ja, nee, schieten ze dus een beetje op, weet je wel, of ja. uh, nog een keer of zoiets. Want je denkt er helemaal niet bij. En dat, dat merk ik nu ook. Ja, ze zijn soms wel een beetje, als ik moderne woorden plotseling roep of zo, dan dan ze, oh, dat behoor jij niet te zeggen. Of zo, ik heb niet. nog één vraag aan u. Het belang van uiterlijk. Want als ik aan u denk, dan denk ik niet aan een uh, oudere mevrouw met grijs haar. Dus uh, is het belangrijk dat, dat je er wel fris uitziet? Nou, ik vind het leuk om mijn haar er nog te blijven verven. Omdat ik dat gewoon een leuke kleur vind. Het kost mij drie uur tijd om mijn haar te verven. Dus hoe leuk is het? Wat zegt u? Ik ga het afronden. Dank u wel. Uh, hartelijk bedankt dat u bereid was om uh, in de, uh, even, ons even te woord te staan. Uh, okay. Ik wens u heel veel succes. Bedankt. Bedankt. Dag. We ja. hebben aan de telefoon een luisteraar, meneer Capon. Ik heb begrepen dat u het ja. een beetje elitair vindt om door te blijven werken. Nou, een beetje. Het is volledig elitair. Want waar we over praten, dat komt vaak in discussie aan de orde. En dan gaat het over artiesten en over allerlei mensen die de roem niet kunnen missen. Handje Davids figuren, zeg maar. <lacht> en wat verdienen ze er niet mee? Maar 80% van de mensen die graag wel een baantje willen als ze 65 zijn. Of tussen de 50 of 45, dan ben je al uitgedeld in het land. Die kunnen geen werk vinden. Hoe oud bent en u meneer Capon? Ik ben 66. Ik ben bijna 20 jaar met pensioen van de marine. En ik heb nooit zo hard gewerkt als sinds dat ik met pensioen ben. Dus maar dan is het toch betreft... niet zo elitair? U werkt toch ook? Ja, tot voor kort wel. Oh, maar en nu, nu bent u gestopt? Hè, tot voor, nu hebben de studenten met een ov kaart Die genieten de voorkeur omdat die gratis mogen reizen met openbaar vervoer. En dan is het voor een bedrijf aantrekkelijker om een student de auto weg te laten brengen en op te laten halen. En wat voor werk Dat deed een u? Basis. Was u chauffeur? U? Wat voor werk deed u bij de marine? Ik bij de marine was ik kok. Oké, okay, en daar bent en u en dan niet te antwoord? En heb ik een restaurant voor. gehad en ik ben nog Frisboer geweest en ik heb nog uh, een aantal jaren taxichauffeur geweest. En verkort reed ik auto's rond die werden opgehaald en teruggebracht voor liestmaatstijden. Ik ga eens eventjes aan mevrouw Dresselhuis vragen wat zij hier nou van vindt. Ziska. Nou, volgens mij werkt deze meneer keihard en uh, gunt die, uh, dat andere, zou hij dat anderen ook moeten gunnen, ook als die dat op een ander gebied doen. Meneer Capon, bedankt voor uw reactie. Nee, ik, vind het, ik, vind, ik gun het iedereen en ik vind ook dat het gezond is om te blijven werken zo lang mogelijk, want dat, is, dat heeft de mens gewoon nodig, behalve het geld. Het... Dank u wel, meneer Capon. Ja, die zijn er natuurlijk ook, die mensen, Siska, die uh, wel zouden willen werken... maar ten gunste van de jongere mensen niet meer aan de bak komen. Hoe gaan we daar dan mee om? Nou, dat, dat, is, dat vind ik ook altijd een heel moeilijk punt. Dat is vroeger natuurlijk ook vaak tegen ons gezegd. Je moet plaatsmaken voor een jongere. En dan denk ik, daar heb ik e eerlijk gezegd, dat klinkt hard geen boodschap aan. Want waarom is het geluk van een jongere belangrijker dan het geluk van een ouderen? Ik vind... Nou, jullie hebben al gewerkt en je moet ook op een gegeven moment plaatsmaken voor anderen. Ja, want wat moeten dan kun... die jonge mensen dan gaan doen? Jonge mensen moeten ook werken, we moeten allemaal werken... maar we, moeten, we hoeven niet allemaal op dezelfde plekken te werken. Ik zeg ook niet dat ouderen moeten blijven werken... In, precies in de baan die ze hadden. Nee, Maar jij ik, doet nu bijvoorbeeld interviews voor ja. tijdschriften. Ja, Die zouden, die zouden al... ook door andere mensen gedaan kunnen worden. Nou, dat weet ik niet. Want ik ben wel een goede interviewer. En ik denk niet dat uh, die uh, verschrikkelijk breed gezaaid zijn. En uh, nogmaals, waarom zou ik mijn geluk uh, weggooien voor het geluk van een jongere? Nee, daar ben ik echt heel uh, een duidelijk... Een zijn egoïstische Ja, daar ben ik heel uitspraak. egoïstisch in. Ja. Ik ga even naar uh, meneer Bovenberg. U hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Bovenberg, wanneer gaat u stoppen met werken? Poeh, dat weet ik nog niet precies, maar ik hoop nog een behoorlijk tijdje door te gaan. Ik ben op het ogenblik 52. En u bent hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg? Ja, dat klopt. En tot welke leeftijd kunt u doorgaan in die, in die positie? Ja, in principe tot 65 uh, mag ik doorgaan. En dat wilt u ook? Ja, tot die tijd ga ik uh, wel door. Misschien uh, wel uh, later in part-time. Want ik wil graag ook nog uh, theologie gaan studeren om wellicht later nog dominee te worden. Dus ik heb ook nog plannen voor een tweede carrière. Maar voor ik na uw pensioen graag... zegt u dat? Nou, uh, ik wil inderdaad graag pro-deo dat gaan doen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dus nou ja, het zal uh, werken, werken zijn, maar tegelijkertijd misschien zonder geld te verdienen. Kunt u mij ook uitleggen waarom je na je 65's... nog zou willen werken zonder geld te verdienen? Dan kun je toch beter een wereldreis gaan maken? Of opa nou, worden? omdat nou, je het gewoon hartstikke leuk vindt... om te werken en iets voor andere mensen te betekenen. Ik denk dat... Uh, en dan vraag ik mij toch af zijn. waarom u dat dan nu niet doet. En omdat ik nu het werk wat ik nu doe... Uh, ook hartstikke leuk vind. En uh, nou ja, daar ook zin... op die manier ook zin aan mijn leven kan geven. Omdat... Uh, ja, lesgeven, is ook uh, heel leuk. Ik, okay. ik heb nog één vraag aan u. Uh, is het stoppen met werken voorbehouden aan bepaalde groepen? Want dat hoorden we ook net van onze beller. Die zegt ik zou best wel willen, maar het uh, ja, kan eigenlijk niet meer. Dat alleen maar bepaalde beroepen nog door mogen werken? Um, nou, het is wel zo, wat je ziet, dat mensen die natuurlijk leuk werk hebben... dat die over het algemeen wat langer doorwerken. En dat zijn over het algemeen mensen die wat beter geschoold zijn omdat dat vaak de mensen zijn die uh, nou ja, werk hebben wat veel bevrediging geeft. Dus dat is in eerste instantie denk ik uh, zien we dat ook... dat vooral uh, mensen met een betere scholing wat langer doorwerken. Meneer Bovenberg, hartelijk dank voor uw reactie. Uh, fijn dat u even aanwezig wilde zijn. Ik heb een uh, hele bijzondere beller aan de telefoon. Minister Henk Kamp, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meneer Kamp, welkom in de uitzending. Dank u wel, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vroeg me af, meneer Kamp, u bent 59. U had een hele goede baan, bijna, bijna sorry bijna 59. Ja, u had een hele goede baan op de Antillen en besloot toch terug te komen naar Nederland om minister te worden. Wanneer is het genoeg? Wanneer gaat u stoppen met werken? Tja. Het hangt er een beetje vanaf. Ik ben begonnen op mijn achttiende. Dus ik ben al een hele tijd bezig inmiddels. Ik en ik ben, blij dat ik, uh, ja, ik ben blij dat ik nog steeds een mooi werk mag doen. En ik hoop er nog lang mee door te gaan. Dus uh, ik denk niet dat ik met 65 klaar ben. We hebben uh, Siska Dresselhuis hier. En we hebben Caritefs aan de lijn gehad. Het zijn allebei dames van 65+. plus. Het zijn vrouwen ja. die zogenaamd niemand aan het werk kan krijgen of kan vinden. En toch werken deze. Hoe ziet de toekomstige arbeidsmarkt eruit? Als het daar nu ligt. Hallo. Meneer Kamp? Ik Ja. Hallo. Hallo, ik ben er nog. Oh, u bent er nog. Ik, oh, heeft u mijn vraag gehoord? We waren u even kwijt, meneer Kamp. Neemt u mij niet kwalijk. Ik, ben, uh, ik zit in de auto en er viel even een uh, verbinding weg. Dus u moet de vraag even kort herhalen, als u dat Ik uh, heb hier twee dames aan, uh, aan het woord ja. gelaten van 65 plus. Vrouwen die je uh, niemand kan vinden, zogenaamd om aan het werk te krijgen. En toch werken deze dames nog. Hoe ziet volgens u, als het aan u ligt, de arbeidsmarkt van de toekomst eruit? Nou, ik denk dat het uh, zo is dat uh, pensioengerechte de pensioengerechtigde leeftijd, die zal omhoog gaan van, 55, of van 65 naar uh, 66 in 2020. En Een aantal jaren later zal die naar uh, 67 gaan. Maar ik denk niet dat we een verplichting zullen gaan organiseren dat uh, werkgevers, werknemers ook na die datum nog in dienst moeten houden. Ik geloof niet dat dat goed is. Het lijkt me veel beter dat als mensen na hun pensioengerechtigde leeftijd nog willen werken, en de werkgever die denkt van nou, dat, uh, die, meneer, of die mevrouw die heeft meerwaarde voor mijn bedrijf en ik wil hem graag in dienst houden. Dan moeten we dat vooral doen. daar zijn nog wat wettelijke beperkingen voor en die kunnen we wegnemen. Maar het moet allemaal wel op basis van vrijwilligheid. Uh, en... Op de pensioengerechtigde leeftijd moet er zowel duidelijkheid, duidelijkheid zijn voor de werknemer als de werkgever. Ja. Het arbeidscontract is dan uh, beëindigd en een continuering. Dat doen we dan op basis van vrijwilligheid aan beide kanten. En zijn er dan bepaalde beroepen waarin je dat... Uh eerder zult kunnen doen dan anderen? Of zegt u dat nee, het geldt voor iedereen? Het, uh, moet het zelf weten. Het is natuurlijk zo dat als je een beroep hebt... waardoor je wat eerder versleten raakt... dan uh, een beroep waarin je wat langer meegaat... dat je dan eerder blij bent met die pensioengerechtigde leeftijd... en er daarmee op wilt houden. Maar ik denk in alle beroepen uh, zijn er mensen die lol hebben in hun werk... en die liever uh, doorgaan met werken dan uh, thuis blijven. Nou, als, als ze dat willen en de werkgever wil hen in dienst houden... dan is daar niks op tegen. Maar het moet geen verplichting meer zijn, naar beide kanten niet. Maar moet het niet ook een recht van de werknemer worden dan? Want ik vind dit niet echt een schokkende verhoging van die leeftijd van, 55 naar 6, van 65 naar 66. Het is geen verplichting en ook geen recht. Het is wel zo dat het, de huidige situatie, de pensioengerechtigde leeftijd, die biedt naar twee kanten duidelijkheid. De werknemer die weet dat hij ermee op kan houden en de werkgever die weet ook tijdelijk, nou iemand wordt 65 en uh, ik moet er rekening mee houden dat hij er uh, dan mee ophoudt en ik ga alvast tijdig uh, iemand uh, zoeken. En als ze nou op het laatste uh, de werknemer weer zou zeggen, ja ik wil toch blijven, terwijl de werkgever al wat anders uh, geregeld heeft... Of dat de werkgever denkt, ja nou maar ik heb die mevrouw of meneer al zo lang in dienst en hij heeft eigenlijk niet zoveel meerwaarde meer voor mijn bedrijf, dus ik vind het nou wel mooi geweest. Ik denk dat het dan het beste is dat ook die werkgever de gelegenheid krijgt om te zeggen van, um, ik wil je liever niet in dienst houden, uh, ga maar met pensioen of ga ergens anders werken. Dus ik ben niet voor die verplichting voor die werkgever. Kent u veel mensen van 65 plus die nog door blijven werken? Ja, ik ken ze veel en uh, bijvoorbeeld... Uh, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is een, een chauffeur die, ik geloof, 68 of 69 is inmiddels... en die volop meedraait. Hij heeft veel lol in, in zijn werk. En ook uh, hij doet zijn werk goed. Iedereen is daar blij mee. En op basis van vrijwilligheid uh, gaan ze er gewoon mee door. En zo zijn er veel meer voorbeelden, ook in mijn omgeving. Uh, mevrouw Dresselhuis is zelf ook een uh, voorbeeld. Mevrouw Tess is een uh, voorbeeld. Er zijn er veel. En als het op basis van uh, vrijwilligheid is... is daar helemaal niets op tegen. Denkt u dat er veel vrouwen zullen zijn... die ook door zullen willen blijven werken? Of is het toch voorbehouden aan mannen? Nou, je merkt ook dat bij oudere vrouwen en oudere mannen... dat er allebei de arbeidsdeelname toeneemt. En als ik dan oud, in dit geval vanaf 55 jaar, bezie... dan is het zo dat op dit moment 60% van de 55-plussers die werken, mannen... en 40% van de vrouwen, 55-plus, die werken. En dat percentage, die percentages die zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. En ik denk dat daar nog verdere groei in zal komen. En wat mij betreft gaat die groei dan vooral... Uh, door tot de pensioengerechte leeftijd. En daarna, nou ja, wie wil, die mag. Maar wie niet wil, die mag ook rustig thuis blijven. Meneer Kamp, gaat u eruit komen met de bonden? Waarover, mevrouw? Over het verhogen van de leeftijd. Uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat lukken. ik denk dat uh, zowel de werkgevers en werknemers die de pensioenfondsen uh, beheren, als wij die voor de AOW verantwoordelijk zijn als overheid. Dat we allemaal zien dat het belangrijk is dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. En die zal omhoog gaan, maar dat begint pas um, te, te lopen vanaf 2020. Zodat diegenen die van 65 naar 66 jaar moeten blijven werken, zich daar goed op voor kunnen bereiden. Ik dank u hartelijk dat u bereid was om even hier te woord te staan. Een uh, fijne dag. Dag, dag. dag van. Dag. Siska, ja. um, één vraag voordat ik naar Belder bedder ga. Uh, zie jij er een verschil in? Zijn het meer mannen dan vrouwen... die door blijven werken na 65? Ja, ja, op het moment wel. Maar dat komt omdat er natuurlijk... veel meer mannen ja. altijd al gewerkt hebben. Ja. Dus die groep die nu 65 is... In, in het arbeidsleven... dat zijn voornamelijk mannen. Maar zoals de minister ook zegt... dat gaat veranderen. Hadden wij een beller? Meneer Van Houts, ja? hallo. Tom van Ast, ASD. Goedemorgen. Nou, Goedemorgen. Uh, ik hoor van 65 eind dit jaar. Yeah. Ja. Door. Ik heb al 63 jaar, uh, dus een overheidsmaatregel geweest, een doorwerkpremie gekregen van ruim 3000 euro. Omdat ik geen gebruik maakte van de prepensioen. Ja. Yeah. Ik krijg nu als 64 jaar, ik krijg een doorwerkpremie van ruim 4000 euro. De overheid wil dat we doorgaan tot 67. Maar ik hoor nou 65 en ik werk door. Wat gebeurt er? Ik krijg AOW, ik krijg mijn pensioen en ik krijg mijn salaris. En dan zegt de nee, onze overheid, dankjewel En neemt daar 52% van in. Oh, dus u wilt niet meer werken omdat de overheid uh, omdat dan meer belasting moet betalen? Nee, dat niet. Ik wil graag doorwerken. Ik zeg alleen zeggen van, je, je te proberen te stimuleren dat iedereen doorwerkt. Ja, maar meneer, nee, het, het is toch vanzelfsprekend... Ja. Het is toch vanzelfsprekend dat als je werkt en als je geld verdient dat je belasting moet afdragen? Daar heeft leeftijd toch niks mee te maken? Uiteraard, uiteraard ik vind dat wel. Als je doorwerkt... Dan, dan, je wordt al beloond de afgelopen twee jaar. En nu ga je dus een, een ja, soort strafpremie betalen omdat je doorwerkt. Dus dat, uh... Ik ga eens even naar Sisk je, je krijgt een strafpremie van de overheid omdat je doorwerkt. Omdat je geld verdient. <laughs> wat vinden we nou daarvan? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat wat die meneer vertelt... klinkt mij ook een beetje heel sneu in de oren. Dat je eerst wordt geprezen en later wordt het afgepakt. Kijk, ik werk door naar mijn 65ste. En ik betaal over al dat vrij uh, vrijwilligerswerk, zeg ik. Over al dat freelancewerk betaal ik ook enorm veel belasting. Ja, maar hartstikke je jammer toch ook belasting betaalt. Dus wel. maar je, je denkt dat je dan als bejaarde... tussen aanhalingstekens misschien in, in oh, een wat lagere, stil, stil, hou nou eens even je mond... dat je dan eens in een wat lagere belastingklasse zou mogen vallen. Maar nee, nee. Nou ja, ja oké, okay, ik, ik kan daarmee leven. Ik stel voor dat je juist als jongere minder belasting betaalt... Ja, ja, ja, als, je ja, als, ja. Uh, als je leeftijd discriminatie hebt. <laughs> jullie hebben alles al. Waarom zouden jullie <laughs> nog meer geld moeten jullie hebben? Jullie hebben alles al. Wij moeten wel drie rollators kopen, lieve schat. En jij koopt er alleen maar slippers van. Nou. Dus, ik vind dat wij in een lagere belastingklasse moeten vallen. Dat was iets too much info. Ik heb hier uh, uh, wat Twitterberichten. Waarschijnlijk is doorwerk naar je 65 inderdaad geen straf... als je de werkervaring en contacten hebt als uw gast. Zijnde u. Mevrouw Dresselhuis, als je maar een goed netwerk hebt, dan is het leuk om door ja, te werken. Ja, maar waarom zou je alleen als je journalist bent, zoals ik ben geweest, een goed netwerk hebben? Je kunt ook, als je bij de HEMA bent en werkt, heb je ook een goed netwerk, namelijk van je eigen collega's. Het, het eh, Doorwerken heeft niet alleen maar te maken met een goed netwerk. Ik wil de ene beller, Ko van As, bedanken. En we hebben een nieuwe bellenhanger. Meneer Vester. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het volgende. Goedemorgen. Ik ben uh, deze maand uh, met pensioen gegaan. Gefeliciteerd. Mijn... Ja, dank u, wel, dank u wel. En ik wilde graag doorwerken. Mijn werkgever die wilde me ook graag uh, uh, laten doorwerken. Die wilde mij niet missen. Dus nou. heel blij. We zijn klaar. Dan denk je, het is voor elkaar. Maar yeah. zo werkt het helaas niet. Want... De CEO zegt, je bent eruit. En uh, hoewel je allebei zegt, nou, we tekenen het contract. Uh -uh, daar moet de kantonrechter over beslissen. Nou, dat is, lijkt me dat gewoon een formaliteit, of niet? Nou, dat betekent wel dat zowel, je mag dat niet zelf doen. dan moeten wel twee advocaten voor worden ingeschakeld. Kassa. En als het iets, nou iets makkelijker moet, dan zouden ze dat moeten doen. Want dit is natuurlijk een uh, geldverkwisting die, die nergens op staat. Mevrouw Tesselrooy? Dat is vrouw... een van die regels. Waar, waar, mag ik het vragen, meneer, waar u werkt? Want ik heb er nog zelden van gehoord dat er kantonrechters bij te pas moeten komen... als je wilt doorwerken. Waar, waar werkt ja, u? Jawel, ik, ik kan het ook uitleggen waar het zit. Want ik ja. begrijp ook dat er een bescherming zit. Op het moment, ik werkte dus, uh, ik zit onder de, de, de gezondheidszorg. En uh, de CAO, vijfde, is die beëindigd. Mm -hmm. En nu beëindig je een, uh, onbe, uh, een onbeperkt arbeidscontract. Ja, en dan ga je, je nieuw contract En dan krijg je nu een beperkt contract... Want als ze het niet uh, tot voor eeuwig, dat ja, kan dan niet. We krijgen een beperkt contract. En als bescherming voor de werknemers moeten kantonrechten dit goedkeuren. Het is en een juridisch probleem met... dus. Ja. En dat vind ik gewoon een ontslachtig iets wat gewoon veel tijd, energie en, en geld kost. Maar is het dan en niet mogelijk om een... gewoon als freelancer, als ZZP'er, zoals mevrouw Dresselhuys ook werkt, uh, aan de slag ja, te gaan? Gewoon kan, lekker ZZPen. Maar... Maar het is het mooiste juist als ik onder dezelfde voorwaarden en dezelfde cao-regels en dergelijke die er waren met mijn rechten en mijn plichten om door te gaan. Maar waarom zou u dat willen? Ja. Oh, ja. Omdat het het meest makkelijk is, het meest voordelig is. Ja, voor u? Gewoon doorgaan. Ja, en voor, de, voor mijn werknemer, werkgever was dat ook gewoon het beste. Ja. En wat heeft u uiteindelijk gedaan? Bent u naar de kantonrechter gestapt? Ja, ik snap het niet. Nou... Meneer Vester? We zijn meneer Vester kwijt, helaas. Ja, nee, nee, oh. ik ben er weer. Ik oh, hoor daar wel bent wat. u weer. Bent u naar de kantonrechter gestapt? <laughs> uh, ja, dat is... Ik, ik mag doorwerken, dus ik werk gewoon weer nou, door. Nou, dus probleem opgelost. Dus dat, jawel, maar het gaat erom... Het ging over... De heer van de Kamp ook zijn. er moeten wat regels Het moet soepeler, het moet makkelijker kunnen. En dan denk ik dat dit een ja. van die dingen is... die soepeler en makkelijker geregeld ja. kunnen worden. Daar ben ik het helemaal met u eens. Ik denk dat niemand daarop tegen zou kunnen zijn... Het moet allemaal makkelijker. Dank u wel, meneer Wester, voor uw uh, ja, telefoontje. Okay. Ik heb hier nog een uh, berichtje. Uh, hoezo werken na je 65e jaar als het al onmogelijk is... wanneer je 58 bent en hoog opgeleid en geen enkele kans hebt op de arbeidsmarkt? Het is pure leeftijdsdiscriminatie. Die mensen zijn er natuurlijk ook, Siska, die wel willen werken... maar die er gewoon uit moeten omdat ze te duur zijn. Nou, ik heb de indruk, dat, maar dat weet ik niet... dat deze bellen geen werk heeft en nog aan het werk moet. Toch? Het is dus zegt... een berichtje van iemand die je gemaild heeft. Ja. Ah ja, nou ja. Kijk, maar... als je gewoon op je 58ste werkt, dan heb je werk en dan ga je door. Als je op je 58ste werkloos bent en je moet dan nog een nieuwe baan ja. zoeken... dat is hartstikke ingewikkeld. Maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat gebeurt heel werknemers vaak. aan het einde van ja. die leeftijd... Uh... Ja, dat is heel moeilijk. Daarom moet je ook... Uh, wij hebben het nu over doorwerken naar je 65ste. Dat heet ook niet voor niks doorwerken. Je hebt al werk. Maar als je nog werkzoekend bent op je 58ste, je 60ste, noem maar op... dan is het hard stikken ingewikkeld om aan de slag te komen. Dat is een feit. Ja, Maar het zijn altijd de oudere werknemers... die er als eerste uitgegooid worden bij reorganisaties. Dus nee, dan... dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Tegenwoordig is het uh, wie er het laatst gekomen is. En dat zijn soms Last ook jongeren. Laatst in first out, ja. Ja. ja. Nou, goed. We gaan er een einde aan maken. Ik denk dat ik nog vanaf mijn graf zou uh, door blijven doorwerken. Maar... Um... We worden zo meteen uit de eter gegooid. Siska, het hartelijk bedankt voor ja. je aanwezigheid. Uh, heel fijn dat we Carrie Tefs en Lans Bovenberg aan de lijn hadden. En ook minister Kamp was om eventjes te komen. De mensen achter het scherm die deze uitzending mogelijk gemaakt hebben zijn... de voor de techniek Wim de Vijter, Redactie Anouk Donner, Slaima Caldi, Internet Rien Aarts, Fatia Bazi. Productie Hans Momo Eindredactie Barbara van der Kris. Zo meteen Felix Murders met de gids. Maar eerst hebben we nog iemand die een liedje gaat zingen, terwijl die al lang dood is. Ik wens nog een prettige woensdag, morgen zijn we er weer. Tot dan!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 -zone -komt. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Hoe is het met de Arabische Lente? Radio 1, het nieuws van alle kanten.